7 uur, Jobboot, met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met twee vliegtuigjes in Dronten in Flevoland... zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen zijn gewond geraakt. Hoe ze eraan toe zijn, is nog onduidelijk. Volgens de politie is een van de gewonden met een trauma-helikopter... naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam gebracht. In elk toestel zaten twee mensen. Tegen Omroep Flevoland zei een ooggetuige... dat de piloten van de twee Cessna's aan het stuntvliegen waren... en in de lucht op elkaar botsten. De politie kan dat niet bevestigen. Er komt een nieuwe procedure voor de burgemeestersvacature in Roermond. Minister Spies van Middellandse Zaken vindt dat noodzakelijk... nu VVD'er Ricardo Offermans zich als kandidaat heeft teruggetrokken. Hij schrijft in een brief aan Spies dat zijn kandidatuur... in het belang van Roermond niet langer wenselijk is. De kandidatuur van Offermans werd omstreden... toen bleek dat wethouder Van Rij vertrouwelijke informatie aan hem had doorgespeeld. Van Rij adviseerde de vertrouwenscommissie in Roermond. Justitie beschikt over een opname van een telefoongesprek tussen de twee... En de gemeenteraad van Roemond komt vanavond in spoedzitting bijeen om over de kwestie van rij te praten. In Italië zijn zes wetenschappers en een overheidsfunctionaris tot zes jaar cel veroordeeld omdat ze de zware aardbeving in L'Aquila in 2009 niet zagen aankomen. De rechtbank veroordeelde ze voor doodslag. Bij de aardbeving in L'Aquila kwamen 309 mensen om het leven. De veroordeelde werkte voor een Italiaanse overheidsdienst die juist zou moeten wijzen op gevaarlijke natuurverschijnselen. De geruststellende woorden van de onderzoekers zouden voor veel Italianen de reden zijn geweest om niet te vluchten voor kleinere aardbevingen. De zaak heeft in de internationale wetenschappelijke wereld tot veel ophef geleid. Het weer vanavond en vannacht nevelig, en kans op mistbanken. Morgen eerst droog en rustig najaarsweer. Nog mist eerst in de ochtend en bewolking, maar in de middag ook zonnige periode. Het wordt morgenmiddag ongeveer 18 graden. Dit was het NHS Journaal. ANRB-verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. Er staan nog toch wel een paar files, vooral door ongelukken. Op de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Noorderloos en Werkendam, 7 kilometer, is daar een aanrijding geweest. Veel vertraging is er op de A28, Amersfoort richting Zwolle... tussen strand Nulde en Harderwijk 12 kilometer. Beide rijstroken zijn dicht door een aanrijding. U wordt er langsgeleid via de vluchtstrook. Het alternatief is de route via Apeldoorn over de A1 en de A50. Kies u dat vanaf knoop met Hoevelaken. En de A73, Nijmegen richting Maasbracht... na een ongeluk bij Linnen 2 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut. Tjoh!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 Vanavond duiken wij diep in de wonderbaarlijke wereld van de harp. Want onze gast is een van de beste harpisten van het land... die graag het avontuur opzoekt. En deze keer kiest ze voor een bijzondere uitvoering... van het beroemde stuk Canto ostinato van Simeon ten Holt... dat eigenlijk altijd op piano wordt gespeeld. Hier is Gwennet Wentink. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, ik win het. Je was vier, dus we zullen het met de informatie van jouw moeder moeten doen. Uh, je was met ze mee geweest, met je ouders en ook muzici, naar een concert. Ik geloof in het concertgebouw. En uh, toen kwamen jullie thuis en toen zei je, dat is het instrument dat ik wil bespelen. Dat instrument dat die vrouw tussen haar benen had. Toen dachten je ouders nog even aan een cello. Ja. Fijn, een cello. Maar nee. maar nee. Wat herinner je, uh, je daar zelf van? Ja, eigenlijk niks. Nee. Ik weet dat helemaal, maar ik weet wel dat ik. Nou ja, ook eigenlijk van mijn moeder. Dat ik dan elke dag aan het zeuren was van ik wil, uh, ik wil die harp, ik wil die harp. En, nou, ze zijn allebei muzici, maar ze hebben geen, uh, in, geen harp in huis. We hebben allerlei andere instrumenten. Je moeder is pianiste van de ja. Hongaarse afkomst. Ja, klopt. En, en je mijn vader, vader is, is trombonist en dirigent, ja. ja. En we hadden viool en we hadden van... Met die piano stond ik echt altijd met mijn vingers in mijn oren er, ernaast. En toen dachten ze eerst, nou we kijken het even aan een jaartje. En toen was ik vijf en toen kon ik naar de muziekschool, maar toen zeiden ze... Nou, dan moet je eerst uh, blokfluit spelen. Ja, en toen dacht ik, Nee, dat gaan we niet doen. En mijn ouders waren... ja, daar ben ik ze heel dankbaar voor, echt super... dat ik uh, privéles kreeg. Dus toen hadden ze uiteindelijk gedacht... nou, dan nemen we een uh, klein harpje. Dat hadden we eerst gehuurd, maar ik was zo blij. Dus dat, uh, na korte tijd hadden we die al gekocht. Voor je vijfde verjaardag kreeg je hem, vertelde je moeder. Ja. En uh, dan werden zij ochtends wakker... En dan was jij al lang wakker en dan werden zij wakker van de harp, echt? Dat heeft ze ons ook oh. verteld. En dat het echt niet normaal was, dat ze ook niet begrepen waar het vandaan kwam. Dat ze echt die geluiden, dat het ook klonk, dat de musicaliteit. Wat gek, hebben jullie het hier nooit zo over gehad? Nee, ik wist eigenlijk dat wist ik eigenlijk niet, want ik al, ik weet wel dat ik toevallig had ik het vandaag met iemand nog over, die zei ook van goh, uh, moest je je ouders je echt vertellen om te studeren en dat was echt nooit zo omdat ik ook wist, ik had die harp en ik wist ook, nou, dit ga ik de rest van mijn leven doen. Dat was zo'n zekerheid. Maar hoe dat werkt dat dan? Dit ga ik de rest van mijn ja, leven doen? Zo'n jong ja, kind. Ja, dat ik, kan ik ook niet... Uh, ja, dat wist ik was was gewoon heel duidelijk. Van, nou, dit ga ik uh, doen en ja, dan ga ik uh, concert. Ik weet ook niet precies hoe ik dat allemaal, hoe ik dat allemaal voor me zag. Maar het spelen ja, ging altijd heel natuurlijk en ik vond het meteen... Ja, ik vond het heerlijk. Echt. De klank is zoiets zo speciaals. Mm -hmm. En, en je herinnert uh, je ook niet dat je voordat je ouders dan wakker werden, jij al beneden jawel, zat? Nou, of... dat weet ik wel van later. Want ik weet toen ik uh, naar de middelbare school ging, mm -hmm. toen studeerde ik altijd voordat ik naar school ging. Dus dan stond ik altijd een uurtje of half zes op. En dan ging ik. Wacht van even, zes... en hoe oud was je dan? Een puber. Een puber, ja. ja. En dan stond je om half zes ja, of ja, Of kwart voor zes, zoiets. Ja, en dan ging ik van zes tot, uh, tot zeven een uurtje studeren. En dan, en dan even ontbijten. En dan ik ontbijt en fietsen naar school. En dan had ik echt al een uur gehad. En ik ben wel een ochtendmens hoor, ik hou er sowieso van. Voegde zij de geruststelling. <laughs> ja. aan toe. Maar met de gedachte, dan, dan heb ik daarna de rest van de dag voor andere dingen? Ja, dan kan of... ik daarna lekker uit met mijn vriendinnen overdag. En kan ik gewoon ook uh, andere dingen doen. Dus ik had, uh, ik hoefde, weet je, als je dat niet doet, dan... En, en ik, ik vind het ook, de ochtenduren zijn zo puur nog. En je bent nog zo helder. Mm -hmm. Iedereen slaapt. Dus ik kreeg dan ook twintig keer zoveel gedaan als ik zo'n hele dag op school had gehad. En je fietst weer terug en je gaat dan nog met alle rumoer een beetje studeren. En dan had ik een uur en dan speelde ik s'avonds met z'n nog een half uur of zo. En dat, dat was het ook wel voor een hele lange tijd, totdat ik veertien was of zo. Toen werd het wel meer. Ja, dus dan ja. speelde je andere, studeerde je anderhalf uur per dag ja. tijdens die middelbare school? Ja, tot veertien, ja, tot Toen werd het repertoire, meer ging ik mm -hmm. meedoen aan belangrijke concoursen. Ja, dat was zoveel repertoire dat ik wel echt meer moest. Uh, en dat verklaart ook waarom je moeder zei dat uh, de andere dingen er nooit onder hebben geleden. Dat je gewoon naar feestjes ging. Uh, ja. ik geloof ook nog tennisten. Ja. ja, ik heb heel veel gedaan daarnaast. Ik heb echt, en dat vond ik ook heel leuk. Ik vond school ook wel leuk. Tenminste, vooral het sociale aspect. En uh, natuurlijk en gewoon, ja, met vriendinnen ook gewoon kroeg in. En dat hoort natuurlijk ook bij. En dat, dat vond ik, ja, dat, dat wilde ik zeker niet. Skippen. Hm, terwijl je nee. onmiddellijk als een speer ging. Hè? Maar daarover later meer. Uh, ik vroeg je net, is er iets in het nieuws waar je wat over gezegd wil hebben? Wat je belangrijk vindt? En toen zei je, ik lees de krant niet en ik heb geen televisie. Ja, correctie van die tv. Want die heb ik dus wel, sinds een tijdje. Maar, uh... Omdat jouw huisgenoten er een heeft? Ja. Of heb je er zelf een? <laughs> nou, ik heb hem gekregen van een vriendin. Omdat hij op een gegeven moment toch wel... Uh, nou ja, de, de huisgenoot die werkte in de media. En toen dacht ik, nou, dan is het wel netjes als ik een tv uh, heb. Maar nee, eigenlijk uh, keek ik al heel vaak. En ik hou wel heel veel van goede documentaires en goede films. Maar die koop ik dan gewoon. En dan kijk, of ik kijk op uitzending gemist. Maar ik kijk inderdaad geen tv. En, uh... en, het, nieuws? en het nieuws? Volg je het nieuws? Of nee. nauwelijks? Nee. Dus ja, ik zie het af en toe wel hoor. Maar in principe niet. Ik heb dat eigenlijk wel bewust een aantal jaar geleden. Dat ik dacht, ja wat, wat zie je nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk nieuws? En, en is dat wel nieuws? En natuurlijk gebeuren de hele belangrijke dingen. Mm -hmm. En die hoor je toch wel. Ik bedoel, ik, heb, ik zit op Facebook. en eh, Ik heb een Twitter-account waar ik nog weinig mee doe. Maar in principe ben ik wel eh, up-to-date met wat er gebeurt met de belangrijke dingen. Maar er is natuurlijk zoveel ruis verder in het nieuws. Waarvan ik denk, ja, hoe, wat doet dat nou eigenlijk met me? En kan ik me daarvoor afsluiten? Dus toen hm, dacht ik, nou doe dat even een tijdje. Kijken wat er gebeurt. Of, dat, of ik daar nou een verschil in uh, merk. En dat vond ik redelijk extreem. Oh ja? Dat ik echt dacht, ja... van wat, uh... Want, wat gebeurde er dan? Ik merkte dat er gewoon meer ruimte kwam. Ook in mijn hoofd. Dat ik denk jeetje, wat, wat nemen uh, dingen die ik zo voor lief neem? Dagelijkse dingen die gebeuren, die... die... Ja, bij iedereen gebeuren. Wat wat nemen die eigenlijk veel ruimte in mijn hoofd en en wat neem die veel ruimte in mijn hoofd later? Maar heb je dan gericht over televisieprogrammas die je volgde of of nee gewoon, of gewoon je, dat je, je, je een, een kwartiertje werd? ochtends uh, het nieuws kijken eventjes ja. weer het nieuwsjournaal op de radio weet je dus toch een, een uur lang het nieuws ja dat hoor je dat verwerk je daar ben je mee bezig en dat is natuurlijk heel belangrijk maar ik heb gewoon een ontzettend druk leven en ja ik heb ook prioriteiten dat ik op een gegeven moment dacht van nou misschien kan ik daar wat mee spelen je gaat heel efficiënt met je tijd hoor. ja dat is wel belangrijk en wat is daarvoor in de plaats gekomen uh, nou bijvoorbeeld als ik nu kijk naar zo'n project wat we waar we denk ik zo voor interact waar we zo meer kantoorostinato precies ja. dat ja uh, Nou, dat dat is gewoon uh, er zit heel veel tijd in daarnaast uh, ben ik ben ik ja er zijn zoveel dingen waar ik heel werkdruk mee bezig ben wat, waardoor ik wel het, het is allemaal het tijd meer... die je aan de harp kunt besteden. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Ja. Goed, nou, dat, is, dat is heel duidelijk. Ja, dus dat... ik kan niet zoveel zeggen over, uh, over het nieuws. Nee, maar <laughs> ik vind het ook wel verfrissend. Ook de manier waarop je erover praat. Dat je uiteindelijk een keuze hebt gemaakt. Ja. ja. De tegel ligt daar. En oh, ja. um, uh, uh, luisteraars uh. kunnen zich ook melden. Je zei net al dat je een Twitter-account had. Uh, je kunt ook reageren op hashtag Radio Kunststof. Of gaan naar onze website, uh, naar het gastenboek. Uh, uh, uh, uh, ja, dat is uh, ook radiokunststof. Goed, het Wendink. Uh, je bent uh, uh, een Nederlandse hardpiste... voor de mensen die later zijn ingeschakeld. 31 jaar, of bijna 31. 30. 31. Uh, je hebt alle grote uh, zalen van de wereld gezien... Daar opgetreden. Uh, op je vijfde kreeg je je eerste harplessen. En daarna ging het eigenlijk alleen maar geweldig tussen jou en, uh, en die harp. Uh, je hebt ook veel belangrijke grote prijzen ontvangen. Iedereen kent de violiste Janine Jansen. Waarom kennen zo weinig mensen de naam van Gwyneth Wentink? <lacht> Dat laat ik met een fijne ja, openingsvraag beginnen. Uh, ja, jeetje. Ehm... Um... Ik denk dat in, in ieder geval in de harpwereld uh, mijn, de mensen mijn naam zeker kennen. Uh, dat is ook heel leuk. Het is natuurlijk een wat kleinere wereld. En overal waar kom, waar je bijvoorbeeld als je aan het reizen bent en je hebt een harp nodig, kan je bellen en dan zijn er altijd mensen bereid om een harp, instrumenten te lenen. Uh, dus in de harpwereld is dat zeker zo. Um, daarbuiten ben ik uh, zelf. Kijk, het, ja, wacht is... he, je bent een grootheid in, in de wereld van de klassieke muziek. Toch uh, is jouw naam veel minder bekend dan die van Janine Janssen. En dat heeft een reden. Nou, de ten eerste is, de, is het repertoire en de, uh, minder commercieel. Mm -hmm. en, dus dat, misschien, dat, weet je, dat soort dingen spelen ook mee. En ik ben ook altijd wel iemand geweest die erg zijn eigen weg heeft bewandeld... en heel specifieke keuzes heeft gemaakt... En ook veel in het buitenland ben. En niet zo makkelijk in een. verkooppakketje te zetten ben. Ge... En ook niet van jongs af aan. Uh, voor de publiciteit heeft gekozen. Nee, nee. Ja, dus ook zoiets. Dat kost ook. Uh, weet je, daar moet je ook mee bezig. Vind ik niet zo. Ja, het gebeurt wel. Zoals weet je, dit ook. In interviews en dingen vind ik. Uh, vind ik heel waardevol. Uh, maar ik ga dat niet. Uh, ik ben dat zelf niet heel erg aan het creëren op die manier. En... Daar heeft jouw moeder ook voor zorg voor gedragen. Die heeft natuurlijk aanvankelijk die keuzes gemaakt en beslissingen genomen. Ja. Die heeft vaak nee gezegd als er interview kwamen. kwam. Ja, ik denk... Uh, de niet zijn altijd wel... met medeweten van jou nee, trouwens. Maar te... Nee, precies. Nee, er zijn ook wel... Ik herinner me ook wel voorbeelden. Er was mijn moeder dan ook bij dat er dan mensen kwamen. Toen was ik 16 had ik net dat nou, het belangrijkste harpconcours gewonnen. En er was dan iemand, ja, die had een hele grootse plannen... en die wilde dan uh, cd maken met, ja, ik weet het niet wat voor liflafjes... maar dat zou commercieel <lacht> dan echt <lacht> heel erg interessant zijn... En ik geloof dat hij zelfs een plaatje had van zo'n foto die daar dan bij moet, weet je wel? Dat je zo half achter zo'n, uh, half naakt achter zo'n boom staat, ik weet het niet meer. Nee, echt waar? Ja, dat dan, was het ja, voorbeeld. Ja, ja, zoiets, weet je. En dan doen we zo'n soort foto. Ja, uh, en als jij je haar dan jo, tussen me zo doet... Ja. Nou ja, ja, dat trekt mij gewoon niet zo. Nee, dat begrijp ik. Ja, dus daar dus, heb je uh, toen maar nee tegen gezegd. En dat wil ik trouwens, daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat Jenny Jansen dat, dat is natuurlijk een fantastische violiste. En dat is geweldig dat, haar, dat, dat ze zo'n groot bereik heeft. Ja. ja. Dit gezegd hebben. Ja. Goed, je gaat live voor ons spelen, want je hebt de, de harp meegenomen, ja. jouw harp, je hebt hem de trap opgetild. Ja. met en, hulp. Perfect. Met hulp, ja. En wat ga je laten horen? Misschien oh, moet ja. je dat eerst even vertellen. Ik dacht een stukje te spelen, ik heb dat al een tijd geleden gespeeld en nu ben ik er weer mee bezig, Het is van een Engelse componist, Patterson, Paul Patterson. Uh, dat heet Spiders en het heeft vier delen. En op dit moment is hij aan het schrijven om daar een stuk voor te maken voor harp solo met orkest. En die première zal ik spelen in mei. Dus dat is, en is een, uh, die speciaal voor jou aan het schrijven? Uh, ja, ik zal de première brengen. Ja, en dat is. Uh, dus ik dacht nou, dat is wel weer leuk om deze te spelen. Het is een heel modern stuk. Dus in tegenstelling tot Kanto Ostinato of, of een uh, klassieke. Kanto Ostinato uh, is uit 1976, hè? Ja. Het is ook nog redelijk recent. Ja, Weliswaar uit... voor jouw geboortejaar, maar toch? Precies, ja. <laughs> maar dat is wel tonaal. Dit is ook tonaal, maar mm -hmm. dat is een ander beeld dan... of een andere klank die mensen dan vaak hebben bij een, uh, bij een harp. Um, en dat heet Tarantula. Oké, okay, ik ben ja? benieuwd. Okay. Laat het horen. En dat is trouwens niet de eerste keer dat er een stuk speciaal voor uh, Gwyneth Wentink is geschreven. Win het Wentink in de studio van Radio Kunst of Live. Indrukwekkend zeg. Ja, en je komt dus nog een heel orkest achter straks. Wauw. Ja, en ik ben heel benieuwd ook. Het, er gaat ook een energie van jou uit. Ik je het ook en... heel warm mijn jas gaat uit. <laughs> <laughs> want wat, wat is dit? Ik bedoel, hoe lang heb je hier aan gewerkt? Oh, dat, ja, dit dat is lastig te zeggen, want ja? ik heb dit een tijd geleden al op mijn repertoire gehad en nu heb ik het weer opgehaald. Uh, ja, dat, dat, dat, dat weet ik niet hoe lang. Hmm. Dat is een beetje lastig uh, in te schatten. En, en heb je dan uh, ook gesprekken hmm. gehad met, met deze componist over hoe, hoe werkt ja. dat? Want dat is natuurlijk het prettige van uh, eigen tijdse muziek. Ja, dat is super. En hij heeft ook verschillende dingen voor haar geschreven. En het is heel leuk. Uh, het is iemand die dit stuk is redelijk gecompliceerd geschreven, maar het ligt heel fijn. Dus dat is, Wat bedoel je daarmee? Het nou, bijvoorbeeld, er zitten heel veel pedalen in. Veel mensen weten ook niet aan de achterkant van de harp zitten zeven pedalen. Ja. En elk pedaal heeft drie verschillende standen. Dus dat is... Elke pedaal heeft drie verschillende standen. Ja. 21 verschillende standen in totaal. Nee, meer. Want je kan ze natuurlijk... Je kan de, je kan alle pedalen, elk pedaal kan weer verschillend zijn ze alle zeven pedalen kunnen wisselen. Oh. Dus je kan... Ja, het, is, om, het is natuurlijk veel verschillende combinaties... Waardoor je. waar als je een pedaal beweegt... dan verhoog of verlaag je de snaar met een halve toon. Oh. En dat is heel... Ja, je kan het dus wel... Heel goed gebruiken, dat is ont, uh, uitgevonden in 1810 door de Fransman Erard, dus die ook bekend is van de piano's. Ja. En daarna is er niet heel veel geschreven ook voor het instrument, omdat je veel meer kon harmonieën. Maar het is soms lastig om, om voor te schrijven dat je niet constant aan het trappen bent. En je kan in principe alles wel spelen, je kan heel veel op harp spelen en die pedalen kan je er vaak wel toe zetten, als, behalve als het heel chromatisch wordt. Maar dit stuk heeft veel per maar dat ligt gewoon, ja, dat ligt allemaal goed. Omdat het een... natuurlijk voelt, is dat wat je bedoelt? Ja, ja, ja, ja. ja, precies. En dat is heel leuk. En die componist, ik heb hem een aantal keren ontmoet. En de eerste autistie? keer. Hij is geboren in 1947. Oké, okay, ja. dik in de 60. Ja, en hij schrijft nu nog steeds. weer veel verschillende dingen geschreven voor Harp. En de eerste keer wist ik niet, had ik concert in Londen. En ja, ik vind het dus wel een heel leuk stuk. Ik heb er altijd heel veel plezier in om het te spelen. En ik kende hem nog niet. Dus toen kwam hij naar me toe en was het oh, Jan Paul Pettersen. Oh, shit. <laughs> maar dat dat was, zei je, uh, hoop ik niet, Ja, op. waarschijnlijk wel. Oh. Ja. <laughs> maar nee, dat was heel leuk. En, en je uh, bent natuurlijk ontzettend blij met zo'n componist die veel voor Harp schrijft. Want er is niet zoveel voor Harp. Nou, als je vergelijkt met andere instrumenten is het zeker beperkt. Mm -hmm. En er is natuurlijk een hoos geschreven na bijvoorbeeld die uh, pedaalmechanisme. Ja. Maar het is wel iets waar ik altijd naar gezocht heb. Van, uh, kijk, ik ben jong begonnen en ik ben heel snel door dat repertoire gegaan. En het aantal goede stukken zijn natuurlijk, uh, ja, dat, dat is minder dan voor een piano of een viool. Maar als je ja, zegt, ben je... ik ben jong begonnen, nou we hadden het net ja. over, op je vijfde. Uh, en je zegt, ik ben heel snel door het repertoire gegaan. Geef eens. Nou ja, weet je dan, nou de echte, echte klassiekers, op een gegeven moment was ik, kijk, het belangrijke ook is Israël gewonnen, toen heb ik een lange tijd in New York veel gezeten, omdat ik daar in management had, jong concertartiest. En ja, daar zat ik een aantal maanden per jaar, je met heel veel aan het reizen. En ja, de, de, de grote concert, harpconcerten met orkest Kenya, de grote solo stukken. Ja, en ik ben van nature iemand die veel onderzoekt. En ja, ik hou heel erg van nieuwe, van nieuwe dingen, van inspiratie. Mm -hmm. en dat, ja, om dit nou, alleen dit repertoire, weet je, tot wat je kent... Want hoe oud was je gelegen. toen je wist, oké, okay, nou ben ik er doorheen? Nou, nou doorheen een groot woord, maar <laughs> wel... Ja, ik was toch wel, ik was jong ook afgestudeerd, op mijn negentiende. En dat was wel een punt dat ik dacht, ja... Uh, en hoe nu verder? En hoe nu verder, ja. Ook qua repertoire. En dan ga je toch zoeken naar van, ja, wat is er allemaal mogelijk. En, uh, dus daar heb ik verschillende stappen in gemaakt. En heel veel verschillende nou ja, zoektochten zou je het kunnen noemen. Om te kijken, ja, wat, wat, welke kant wil ik op? En dat ligt inderdaad in het laten schrijven voor nieuwe stukken... door componisten van nu. Of het en arrangeren. vraag is ze dat dan? Zou je iets willen schrijven? Of komen die mensen naar jou toe? Beide. Ja, dus dat is heel leuk. Mensen schrijven soms wat of die sturen wat toe en wat vind je hiervan. Of ik vind componisten te gek en die benader ik. Zoals nu hebben we volgende week in de cello-biennale... speel ik met Larissa Groeneveld. De cellisten spelen we een nieuw stuk van Theo Luvendi heeft hij voor ons geschreven... Nou, dat en dat is op aanvraag tof. bij. Ja, we hebben hem vind. gevraagd van, nou, we zouden het heel tof vinden, vinden dit zo'n mooi duo, harp en cello. Zou ja. je daar wat voor kunnen schrijven? Ja, nou, dat vond hij ook een hele mooie combinatie. En we spelen een stuk van ook een uh, première van Oene van Geel, de altvlijster van het ZAP ook. En ja, dat, dat die heeft heel veel invloeden, die ik zelf ook veel herken, veel met Indiase muziek en uh, improvisatie, en die heeft een heel tof stuk bewerkt voor ons. Dus naar nou, die kant onderzoek je dus heel erg. En ook het zelf bewerken van, van stukken die voor andere instrumenten geschreven zijn. Zoals... Waardoor je dus uh, een enorm bereik hebt uiteindelijk. En, en ja. uh, heel breed, een heel breed geluid laat horen. Hè? Van Hendel tot en met ja. Vlothuis uh, ten Holt. Ja, het, ja, ik had nu ook inderdaad in een maand dat ik en kant osinator met, met de elektronica en het beeld bezig was. En Hendel harpconcert speelde en Nieuw composities speelde, ook van een jazz saxofonist. En ook in India speelde daar met uh, Tabla en met Bansuri en, in, en een harpconcert speelde van Gina Stira. En dat, is, ja, dat vind ik zo leuk. En dat wist je natuurlijk niet op je negentiende... dat al die mogelijkheden nee, er waren. Dat... toen was het echt uh, stil. Ja. <laughs> Goed, Kanto Ostinato, het ja. viel aan leven. Uh, het stuk van uh, Simeon ten Holt uit 1976. Het lijkt een beetje een rage. Het is echt vreemd. Mm. Ik weet niet of dat in gang is gezet met uh, de documentaire... die vorig jaar verscheen van uh, Ramon Gieling. Er was in elk geval veel publiciteit rondom de Kanto Ostinato... Uh, misschien moet je even voor de mensen die uh, de niet-muziekkenners... even vertellen wat er zo bijzonder is uh, aan dat stuk. Aan het, stuk. Nou, het is inderdaad een stuk van uh, Simeon ten Holt... die een beetje kan plaatsen in het rijtje van de minimal music... dus zoals de Steve Reich en Terry Riley. En Het stuk is uh, geschreven tussen 76 en 79... voor één tot vier toetsinstrumenten... En het dialoog is heel belangrijk in het stuk. Dus het gaat heel Met erg... Twee piano's en maar of drie kan, pianos? En het marimba. kan dus inderdaad, of één piano, of twee, of tot vier, of een, een, een mix van alles. Mm -hmm. En ja, dat bestaat uit 106 verschillende cellen en loepjes, die je dus kan herhaalt. En die herhaal je zo vaak je wil. Ze dus heeft heel veel vrijheid gegeven. Er zit heel erg groot improvisatieelement ook in dat stuk. Dus je kan zelf bepalen welke sfeer, de timbre, hoe lang je dat wil doen. En dan bepaal je dus je hebt die, die, die de dialoog in het stuk, is heel erg dat je samen communiceert van wanneer gaan we naar het volgende loepje. En, en, en dat doe je door dat van tevoren af te spreken of door elkaar aan te kijken? Hoe? In principe, want dat is ook hoe ik het doe, is door mm -hmm. elkaar aan te kijken. En te, je, je bouwt een, dus dat is super spannend. Je, je ja. maakt dus echt elke keer iets nieuws mee. En normaal gesproken is dat in de klassieke vorm tussen instrumenten. En nu doe ik dat dus met een visual artist en Arnold Hulskamp... en een sonoloog, Wouter Snoei. En daar, daar hebben we ook dat dialoog. Dus je kijkt elkaar aan en dan ga je weer naar het volgende loepje. Ja. En nou, zo'n stuk kan dus als je het... Nou, een korte versie is een uur, maar die kan ook 24 uur doorgaan. Natuurlijk. Is ook gebeurd, hè? Een etma. Is ook gebeurd, ja. ja dus dat is, het is een heel, heel bijzonder stuk... Wat ja, inderdaad, ontzettend populair is. Ja. ja, ik begrijp wel waarom. Het heeft natuurlijk. Nou, hoe, hoe ontstaat zoiets? Ik denk dat we. Ik heb er zelf natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. Ook binnen het project hebben we. Werken we samen ook met. Uh, Inclusief Amsterdam. Dat is van Woes van Haften, Die uh, heel erg zich heeft verdiept in, in hoe, wat is nou eigenlijk dat stuk... en hoe communiceren we dit project wat we hebben opgezet mm -hmm. naar buiten. Uh, van he, Wat is nou ook de relevantie van zo'n stuk in deze tijd? Waarom nu? En ja ik denk toch ook, we leven in toch een tumultueuze tijd. Er gebeurt veel. en Mensen zijn tegelijkertijd ook wel weer heel erg op zoek naar bezinning... en naar reflectie. Dat zie je natuurlijk in heel veel mm -hmm. verschillende gebieden. En daar leent zich stuk, dat stuk zich natuurlijk heel erg voor. Ja, volgens mij is het goed om even te luisteren. Want dan hebben ah, ja. mensen idee. Heel goed. Um, en dan gaan we eerst even naar de uitvoering luisteren. Zoals die dus vaker wordt mm -hmm. uitgevoerd met piano. En dan Ook. hebben we gekozen, of eigenlijk heb jij gekozen... voor de uitvoering ja. van Jeroen en Sandra van Veen. Ik naar Radio Kunststof. Ik spreek met de harpiste Gwyneth Wentink en we hebben het over de kanto Ostinato. En hier hoorden we dus een uitvoering van uh, Jeroen en Sandra van Veen, uh, zoals het uh, vaak klinkt. Het is uitgevoerd door piano, maar zodanig gaan we luisteren naar de uitvoering uh, van uh, Gwyneth op harp. Eerst even naar de verkeersinformatie. Nog steeds veel vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Harderwijk, 9 kilometer na een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht, verkeer richting Zwolle. Het kan vanaf knoop het Hoevelaken beter omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Ja, ik win het, uh, uh, wenting. Ik heb jou uh, zien en horen spelen. Het was een geweldige ervaring in Den Haag, in het atrium... En uh, daar bespeelde jij dus uh, de harp. In het atrium. Uh, gigantisch voor de mensen die nog nooit in het stadhuis van Den Haag zijn geweest. Een prachtig gebouw van uh, Richard Meijer. En uh, daar zat jij in die gigantische zaal. Met een sonoloog. En uh, ja, hoe noemen we hem? Visual artist. Een ja, visual, visual ja. ja, een VJ. VJ. <laughs> um, en... Misschien moet je eerst even vertellen hoe je dit stuk, dat aanvankelijk voor piano is geschreven, mm -hmm. hoe jij dat dan bewerkt voor ja. harp, hoe dat, hoe dat gaat. Nou, de, het was eigenlijk begonnen een uh, jaar geleden ongeveer. Dat ik iets langer, dat ik dacht: van, nou, ik zou dit stuk heel graag op harp willen spelen. En nou, ben daar eerst natuurlijk zelf mee begonnen. En ben heel dit project uh, gestart. Ook met uh, de projectleider Lidy van Kleef. Dus we zijn daar zelf ook heel lang mee bezig geweest. En uiteindelijk ook met uh, Woes van Haaften. Dus ook qua, met z'n drie hebben we heel erg intensief op het uh, project gezeten. Van waar staat het voor? En ook natuurlijk heel erg met fondsenaanvraag bezig geweest. En daar kwam ook uit. Ik, ik had al zelf snel het idee van: ik wil graag een, een, een performance neerzetten. Uh, er is nu zoveel, ik ben zelf erg geïnspireerd ook door elektronica en nieuwe technologie... dat er daar is, is zoveel omhanden en er is zoveel beschikbaar mm -hmm. om mee te doen, ook binnen de kunst. Dus ik wil het graag ook op een, op een nieuwe manier neerzetten... voor nieuw publiek en aan andere locaties... Uh, wat daar ook wel uitkwam. hoor. Dat ik dacht, van, laten we eerst kijken wat het nou precies is voor concept... en wat past daar dan voor locatie bij. Wat de componist trouwens ook altijd graag wil, hè? Ja. of heeft gewild. Ja. Van, moet uh, op een bijzondere locatie. Ja, dus wij kwamen zelf ook echt uit van... Nou, en natuurlijk de reguliere concertzalen, maar ook musea... natuurlijk mm -hmm. vanuit de beeldende kant en audiovisuele festivals. Dus daar was ook onze première in Today's Art... En daar zijn we ook uh, wezen kijken, mochten we zelf ook onze speelplek be be zelf bepalen. Dus we hadden een aantal locaties bekeken. Nou, toen kwamen we natuurlijk in dat Atrium, nou, 30 meter hoog. Ja, Ongelooflijk mooie ruimte. Wat natuurlijk de lichtinval. En ja, we hebben zelf ook. Uh, kijk, dat, dat, die ruimte die speelt ook echt mee met zo'n stuk. Ja. En die, die is gewoon een verlengstuk daarvan. En, ja, dat was waanzinnig om ja, dat daar het te doen. Ja, is een hele bijzondere ervaring en uh, hallucinerend is de muziek natuurlijk al. Maar zeker in combinatie met die plek waar het werd uitgevoerd. Ja. Zullen we gaan luisteren? Ja, super. Oké. Okay. Is een fragment, hè? En, ja. Um, uh, nou ja, iedereen, iedereen kan gaan kijken trouwens nog, want uh, dit was een paar weken geleden in Den Haag. Maar uh, in de kunsthal in Rotterdam gaan jullie het uitvoeren uh, en ook uh, in uh, tijdens de Designweek in ja. Eindhoven. Club Cross Links heb ik hier ja. staan. Dat is aanstaande woensdag. Ja. En dan 23 november in de kunsthal in Rotterdam en 16 december Stedelijk Museum in Zutphen. Ja, en daarna, want we spelen het uh, 18 keer. Gewoon gedurende 18 maanden. Dus we spelen het echt nog uh, tot en met begin 2014 in Nederland. En die data komen ook op de website. Oké, okay. en die, die website noem ik even, dan heb ik dat maar gedaan. Dan ja, vergeten ik het niet meer. www.inneractkanto.nl. Dus ja. inneractkanto.nl. En het is heel erg de moeite waard, dus kijk even op de site... Uh, mocht iemand geïnteresseerd zijn om te nee, gaan kijken nee. en luisteren. Um, Kees Wieringa is een uh, uh, belangrijk Nederlands pianist... die heel vaak de kanten ostinato heeft, uh, heeft uitgevoerd. En hij uh, heeft een recensie geschreven... Ja. naar aanleiding van uh, jullie optreden in uh, Den Haag... Hij kent dus echt iedere noot hè, ja. van, van het stuk. En hij schrijft... Het uitvoeren van muziek van Ten Holt is een sociale gebeurtenis. Zoals je daarnet ook al zei. De interactie tussen de muzici is fascinerend om naar te kijken. Maar is minstens zo spannend voor de uitvoerende zelf. Ik had grote bewondering voor Gwyneth Wentink. Die onder dwang van de elektronische metronoom... een geweldige drive en inzet toonde. De poging van de lab... Om contact met haar te leggen was niet altijd hoorbaar of zichtbaar, met andere woorden, jij was enorm met hun bezig, maar zij iets minder met jou zeggen ze eerlijk. Ja, dat, dat, dat is niet het geval. Nee, <lacht> ik wist dat je dat, dat zou gaan zeggen, <lacht> nee, maar dus ook en dat begrijp ik ook wel dat hij dat minder ziet, maar uh, dat, dat is, er, is er heel erg, want we zijn heel erg uh, ook onze de software en alles staat met elkaar in verbinding. En we weten, voelen naadloos aan wat de ander doet. En ja, je, je kan, ik kijk wat meer. Ik zit in het midden ook gezien mijn positie. Um, en, en de anderen kijken misschien minder. Maar we zien elkaar heel erg. Dus dat contact is heel erg. Want Ik begrijp ook wel dat hij dat misschien minder um, heeft. Heeft waargenomen. Uh, ja, precies. En uh, is het nu zo dat je... Um elkaar heel goed moet kennen als je dat dan samen gaat spelen... of het eindeloos moet hebben gerepeteerd. Hoe, hoe gaat dat? Of... Nou, het leuke is wat ik hier aan... Uh, wat mijn link, omdat ik natuurlijk veel ook met Indiaanse muziek doe... en muzici, is het heeft een heel groot improvisatie-element... dat als je het stuk eenmaal kent, toen ik het voor het eerst speelde... Was ik uitgenodigd door Jeroen van Veen ook om tijdens de marathon die hij had georganiseerd in de beurs van Berlage te spelen. En nou, je kent het stukje, je spreekt één keer af en je spreekt wat dingen, uh, wat cues af. En, en je kan hem ook nog op verschillende manieren volgorde spelen. Um, als je dat afspreekt, dan kan je hem spelen. Dus ja. dat is heel herkenbaar. Ja, je bent in de tien minuten eigenlijk klaar. Maar nu we dit ook deden met, uh, met de elektronica en met de visuals... hebben we wel echt met C3 natuurlijk heel erg gerepeteerd. Maar ik was ook heel erg benieuwd uh, naar Wouter's visie. Wouter hij, dus dus hij is elektronica-specialist. En hij heeft al die verschillende lagen in zijn software opgenomen. En wat, hij, wat, ja, hoe, wat voor taal spreekt hij? En ook Arnoud Hulskamp, dus de, de beeldend kunstenaar... van hoe gaat hij dit vertalen? En al die verschillende cellen... Uh, daar heeft hij ook zijn visie op. En, en hoe, hoe doet hij dat? En wat kan hij? Weet je, het is voor mij ook een nieuwe wereld. En dat, dat vond ik wel heel, heel erg bijzonder om dat te leren kennen. En dat zal nog gedurende dat we het spelen ook nog heel erg groeien. Ik denk dat ja, ja. het uiteindelijk. Komt vooral weer over een jaar, dan zal je waarschijnlijk weer een heel andere performance zien. Nou, Kees Wieringa eindigt zijn recensie trouwens super lovend. Dat hij uiteindelijk helemaal boven in het gebouw mm. is gaan staan en uh, zwaar onder de indruk was van wat er gebeurde met hem. Ja. Uh, bij het horen en zien ook uh, van de beelden. Ja, daar ben ik heel blij mee natuurlijk. India, je, je hebt het al een paar keer genoemd. India, het land waar nauwelijks een harp te vinden is en waar jij je hart aan hebt verpand. Geen wat is er harp? gebeurd? Ja. Nou, ik kwam daar zelf al redelijk veel. En ik, ja, ik vond Wanneer? Muziek, voor het eerst en waarom? Voor het eerst... Uh, ja, weet ik, 17, 18, zoiets. In je eentje? Uh, ja, waarschijnlijk wel. Met de eerste keer... Ja, ik, ik heb veel... Uh, ja, gewoon natuurlijk als toerist in het begin. En ik was in die tijd ook veel bezig met meditatie. Dus ik uh, was er ook heel geïnteresseerd natuurlijk in, in dat land... Van, uh, ja, dat heeft okay, het... Was je ja. 17 en met meditatie in de weer? In, in ja. combinatie met de harp, In combinatie hoe moet ik met dat. De harp? Zien. Nee, nou ja, dat natuurlijk ook in de Indiase muziek, komt. dat element herken je natuurlijk ook. Nee, ik was daar wel, wel mee bezig. Van rond mijn 17, 18 e tot mijn 22 e was ik dat intensief. Uh, ja, stond ik elke dag vroeg op. Vier uur, zoiets. Vier uur. Het <laughs> ja, wordt steeds vroeger. <laughs> maar ook hoe je het meldt, zo tussen. Nee. Ja, daarna, dat was een intensieve periode. Maar leg en, even uh, uit, want wat gebeurde? Ik zie daar voor mij een meisje dat op uh, heel erg jonge leeftijd verslingerd raakt aan die harp. Wat vrij uitzonderlijk is. Dan blijkt ze ook nog ontzettend goed te kunnen spelen. Je kwam bij een docent terecht die zei, ik kan helemaal niks meer. En hup, gelijk bij <laughs> de crème de la crème. Maar dan uh, middelbaar school, ochtends heel vroeg op, een uur studeren. Voordat je naar school gaat, helemaal uit jezelf. En dan komt daar de meditatie bij. Wat we... Ja, dat is voor mij, het is heel grappig. Het is voor mij ook iets heel logisch. Wat, uh, wat gebeurt. Kijk, Muziek is ook een, een vorm van meditatie en concentratie. Mm -hmm. wat, wat er gebeurt. En wat mij altijd ook direct in de Indiaanse muziek aansprak... was uh, dat moment van uh, ja, de, ja, de stilte die je eigenlijk daarin ervaart wat je met meditatie natuurlijk ook ervaart. Bebeleefd. Maar wat was er eerder? Was er eerder Indiaanse muziek uh, of was er eerst de eerste meditatie? Nou, wel ongeveer tegelijkertijd, ja. Ja, en toen ben ik daar veel geweest. En dat is natuurlijk een land wat, ja, enorm... Maar ik wil nog even oh, joh, naar het begin. Even. Oh, ja, even waar het dan begon met die... Me hoe, hoe je dat ontdekte, was er iemand Oh ja, die jou nou, daar... dat, was heel, dat was heel grappig. Dat was, uh, mijn moeder, die was een keertje ergens heen gegaan. En die kwam terug en... En ik weet nog wel dat ik zoiets had van, nee, hey, waar ben jij geweest? Want, want jij, <laughs> ik zag iets in haar ogen en ik dacht, dat wil ik ook, mijn leven. En toen zegt ze, nou ik heb een meditatiecursus gedaan. <laughs> echt waar? Dus toen ging ik bellen, dus toen zat ik de volgende dag daar ook. Jij en, zag uh, iets in haar ogen? Ja, ja, het was echt een bijzondere vibe. Want ik dacht, oh, daar wil ik meer van weten. Dus toen uh, deed ik dat ook. En toen was ik eigenlijk wel verslingerd. Ik had meteen echt hele mooie ja, ervaringen. En waren dat yoga-achtige meditatieoefening of was het iets anders? Nee, dat was, uh, dat was gewoon yoga, Dus echt uh, de stilte opzoeken. Een enorme ervaring van het begin. dat Ik dacht, ja, ik kan hier niet omheen. Misschien wilde ik dat wel. Maar dat ging dan ook niet. En dat is toen wel gebleven. Dus dat, dat was eigenlijk het begin. En... Dat heb ik... Uh, maar wacht even, ik... want nu zeg je wel, ik wilde er omheen, maar dat Nou, misschien, kon... nou dat was zo intens, dat bedoel ik ermee, uh -huh. dat ik daar wel verder mee moest bijna. Omdat uh -huh. dat zoiets bijzonders was, uh, wat me heel erg aantrok. En dan heb je het over de stilte? Ja, ja, de stilteervaring, ja, verschillende, wat je daar wat je ook... Uh, dat was wel het belangrijkste, ja. Voor iemand die altijd geluid maakt, toch? Ja. Door middel van dat instrument. Ja, maar uiteindelijk is, is muziek toch ook de meest. De, de, de, het brengt je het dichtst bij van alle kunst of uitdrukkingsvormen. Bij, bij de stilte ook weer, uiteindelijk. En ik denk uiteindelijk komen al die aspecten voor mij ook samen. Je, nu bijvoorbeeld ook het is zo grappig in zo'n project van Kanto. dan nou spring ik een beetje van hak op de tak. Ga je gewoon. Maar ga maar, okay. maar wat in diezelfde tijd waar ik mee in aanraking kwam. Was, uh, was Cymetics. Dat is een wetenschapper die houdt zich bezig met, uh, met het visualiseren van geluidsfrequentie. En... Uh, nou ja, je had in de 18e eeuw een wetenschapper die dan poeder op een uh, vlak hield. En als je daar met een strijkstok langs gaat dan zie je bepaalde patronen en bepaalde kristallen. Nou, en dat vond ik altijd zo magisch interessant. Dat ik denk: ja, jeetje, weet je, je bent Mag inderdaad... de. Het even poeder op een of op een metalen plaat. Ja. Ja, als je daar met een strijkstrook langs beweegt... Ja. door invloed van die druk en die trilling... vormen ja. zich bepaalde kristallen en bepaalde vormen. En als dat verandert, veranderen ook die vormen. En dat is natuurlijk uiteindelijk... Is, is elke, achter elke gedachte en elke toon en elke frequentie... Ja, zit een frequentie en een bepaalde... Uh, een bepaalde... Creatief, is een bepaalde actie mm -hmm. die plaatsvindt, wat beïnvloedt en wat ook structureert. En weet je, als je een muziek, als ik één toon speel, dan ja. beweegt dat, heeft dat een bepaalde frequentie en dat beïnvloedt weer van alles. Dat vormt. In jouw systeem? In alles, ja. ja, inderdaad, in jezelf. Als je aan het spelen bent. Maar ook, uh, ook uh, met een laagje poeder. Dan, of, ja. Het gaat, ja, dat werkt door. En inderdaad, met die, met, je kan het ook zo laten zien, hè, dat, uh, het, het zichtbaar maken van frequentie. En dan zie je het heel letterlijk, van wow. En toen dacht ik ook van jeetje, dat is natuurlijk zoiets... daar ben ik vooral dagelijks mee bezig. Met, met, met trilling, met frequentie en iedereen natuurlijk uiteindelijk. En dat was in diezelfde tijd, dus die ja, meditatie joh. was ja. daar. De harp zelf natuurlijk ja. altijd nog. En dan... Ja. Deze gewaarwording. Ja, precies. Want je bent uiteindelijk ook nog muziektherapie gaan studeren. En toen je ontdekte dat uh, je door het repertoire van de harp uh, heen <laughs> was... dacht je, er moet nog iets. Hoorden we van een goede vriendin van je. En toen was daar ook nog de muziektherapie om uit te zoeken... wat het dan allemaal uh, behelst of teweeg brengt. Nou, dit vond ik wel heel... Ik heb dat toen inderdaad een ja, klein jaar gedaan. En dat, ja, dat was heel bijzonder, omdat... Een van de mooiste lessen die ik me nog herinner was in die opleiding... was dat, dat je ging zitten en dat ze intervallen gingen spelen. En dat je moest voelen wat dat met je doet. Met je, en ik dacht echt, what the fuck? Weet je, dan je, ik speel <laughs> natuurlijk dagelijks muziek, maar daar ben je natuurlijk helemaal niet zo mee bezig. En dan, ja, dan zit je gewoon een paar minuten naar een terts te luisteren. En dan gaat dat over in een kwart. En dan voel je echt in je systeem dat dat iets heel anders met je doet dan een andere interval. En begrijp je later ook meer waarom ze in bepaalde tijden... ook bepaalde intervallen bijvoorbeeld ontweken. Of weet je, dat soort dingen. En ja, dat vond ik heel interessant. Maar tegelijkertijd realiseerde ik me ook van... ja, mijn plek is wel op het podium. En dat is wel wat ik wil. En waarom? Uh, Want het had inderdaad nog een heel andere kant op kunnen gaan ook. Wat ik nu begrijp ja, uit dat, jouw verhaal. Ja. Maar ook wat anderen vertelden, dat je ook... Eindeloos met je neus in de boeken hebt gezeten en al op heel jonge leeftijd de grote filosofen las en ja. uh, uh, de psychologie bestudeerde. Dus ja, ik merkte toch. Dat het, was een, een, een, het kwam door twee dingen. Het was ook dat ik merkte van ja, ik ben hier niet om één op één in een kamertje te zitten met muziek therapie. Om dat de rest van mijn leven te doen, dat voelde ik wel van. Nou, ik wil toch wel communiceren ook. Weet je, het dialoog opgaan, zoals hier met verschillende andere disciplines, mm -hmm. met andere kunstvormen, met mensen, met publiek. En samen die ervaring aangaan. En dat is wel iets wat ik het mooiste vind, wat er is. En, en, en dan met muziek, dat is gewoon, ja, dat is gewoon echt een groot feest. En dat, uh, dat had ik, ja, dat merkte ik wel tijdens die studie. En tegelijkertijd werd ik toen ook gevraagd... door de Nederlands Muziekprijs benaderd. Van, is dit niet iets wat je zou willen doen? En toen dacht ik, ja, dat is het ook wel. En toen ben ik die intensieve periode... wat eigenlijk eigenlijk een fase was... van heel erg naar binnen toe. Wat ik achteraf ook gezien... Ja, heb ik heel veel aan gehad. En toen is dat eigenlijk een beetje afgesloten, maar is dat wel. Heb ik al die bagage zeg maar meegenomen. En kon ik daar uiteindelijk weer heel veel dingen, nieuwe, nieuwe dingen mee scheppen. En wat is daar in, in India gebeurd? Want dat is de, de plek ja, het is een behoorlijk centrale rol in jouw ja. leven gaan spelen. Um, misschien moeten we eerst ook even nog een uh, fragment laten horen. Want je bent daar, en misschien moet je het even, mm -hmm. even vertellen. Uh, wie je daar hebt ontmoet en met wie, we, oh ja. met wie je speelt. Leuk, ja. En wat er zo gaan we luisteren. Uh, nou, ik kwam daar dus veel. En het is een, voor mij een super bijzonder land. Maar ze hebben heel veel, een biljoen mensen en fantastische dingen. Maar geen harp. Dus in heel dat land <lacht> hebben ze geloof ik drie harpen. Waarvan er één uh, in, in Bombay staat. En die heeft Michael Jackson ooit meegenomen uit een tour. En die, die hadden ze gevonden bij een antiquariaat. Maar die valt nu echt <lacht> bijna uit elkaar. Dus nu staat er, er nog één. Van Michael Jackson. Ja, die ja. ja, ja, ja, ja. Eh, dus dat was wel een probleempje. Maar ja, de, door de loop der jaren... Ik speel daar nu al een jaar of zes, denk ik. Eh, maar eerst inderdaad met wie ik daar speel. Ik ben via de, in de periode van de muziekprijs had ik een coach. En die stelde mij voor aan iemand die hij goed kende. En dat is Bandit Hariprasiat Chauratia. En hij is een Bansouri-speler... En, en hij een is een, so ja, is een uh, fluitspeler, dus ja. een bamboe fluit. En hij zei: nou ja, Als je iets wil weten, als je iemand wil leren kennen, dan moet je naar hem. Dus ik had met hem, uh, hij had een vraag van nou kom langs. Dat was in Amsterdam of in Rotterdam. En hij gaf ook veel les daar op het consultorium in die tijd. En toen hadden we even gespeeld en toen zei hij van nou uh, speel maar. Ik zeg ja, maar ik wist, ik wist helemaal niks van in, ja, de muziek. Ik zeg nou doe maar wat in E. Zijn fluit staat dan in E, zo'n ja. toonsoort. Ik denk ja, ja, ja oké. Okay, uh, en ik herinner me dat ook niet meer zo heel goed. Maar toen belde hij iets later, een paar wacht, weken later. Wacht maar, wat gebeurde op het moment dat jij in E speelde en hij daar. Ja, ging hij meespelen. En, en ik, toen? Weet, ik weet niet meer precies wat het deed. Ja, een kwartiertje gespeeld. Nou leuk en uh, heel bijzonder. Wat was hij nou heel leuk, bijzonder? Was het heel bijzonder? of... Ja, het gekke is dat ik die ontmoeting niet meer zo heel erg herinner. Ik herinner me vooral zijn appartement, weet ik nog. Dat ik denk, wauw, helemaal leeg. Helemaal echt heel bijzonder. Alleen een yoga matje. Ja, een laag bedje inderdaad. En, uh, en een heel mooi schilderij van hem. Uh, of nee, van, van hem, van Krishna met die fluitspeel tussen god. En een twee campingstoeltjes. Dat weet ik dan nog wel. Ja, precies. Maar en de, gek genoeg van die eerste ontmoeting niet veel waarschijnlijk was ik gewoon zo zenuwachtig om hem te ontmoeten en dat te doen ook um, maar toen ben ik toen vroeg hij me later van uh, ik heb een concert in New York wil je doe je mee Nee ja dus ik ja ik kon natuurlijk geen nee zeggen dus dat heb ik eigenlijk door de jaren dat we elkaar kennen ik zeg altijd ja en dat is altijd heel ik volgde altijd een ontzettend groot avontuur dus dat was de eerste keer en, ja, ik wist tot het moment op het podium ging ook niet wat we gingen doen. We moeten nu gaan luisteren. Oh, we gaan ja, dus luisteren. Kunnen we er niet Oké, oh, daar ja. okay, okay, komt. Luisteren. Een stukje laat hoor en dit is een neef dit hè? is ja oh. dit is Rakesh, ja inderdaad en uh, dit uh, met oh dat we op tabla dat stukje heb je niet eens gehoord oh, hey. <laughs> nou ja, <goed. laughs> ook een grootheid ja ja uh, en um, maar die fascinatie voor India heb je dus al van heel jongs af aan vertelde je moeder ons ook en zij mm. denkt dat je daar uiteindelijk wilt gaan wonen oh ja <laughs> nou maar ik zit er nu ik ben het afgelopen jaar zat ik er uiteindelijk bij elkaar toch ook wel drie vier maanden dus ja, dan. Uh, maar ik, weet je, ik, wil hier, ik ga hier zeker ook niet weg. En dat, uh, dat wil ik ook niet. En ik ben hier heel, heel graag. Maar ik vind het wat ik nu eigenlijk heb, weet je, helft uh, van de tijd ben ik in Nederland en dan veel in India en veel in Amerika en, en natuurlijk dan de rest van Europa en dingen, vind ik eigenlijk ideaal. En misschien komt er uiteindelijk wel een vast stekje in India. Dat is wel fijn, ook voor de voor de rust. Ja. We begonnen met uh, Janine Jansen, dat ik jou de vraag, wat flauwe vraag stelde. Waarom kent iedereen Janine Jansen en waarom <laughs> kennen zo weinig mensen uh, Gwyneth Wentink? Heeft dat ook hier iets mee te maken? Ik bedoel, heeft het ook te maken dat jij uh, heel goed jezelf terug kan trekken en, en uh, uh, aandacht besteedt aan, de stilte, ik noem het maar even, de stilte en uh, dat misschien wel heel belangrijk vindt? Of is dat onzin? Ik bedoel, de, de Janine Jansen en de burn-out waar iedereen over sprak, documentaire. Mm -hmm. uh, zou jou dat kunnen overkomen? Je hebt natuurlijk ook een belachelijk leven van de helft van de tijd hier... en de andere helft van de tijd in de wereld en ja. thuis. Ja, ik merk dat ik dat wel heel erg nodig heb. Maar om inderdaad de stilte op te zoeken en, en terug te kunnen trekken... omdat het inderdaad heel hectisch is. En, en überhaupt, weet je, er wordt natuurlijk uh, veel aan je getrokken. En op allerlei manieren. En dat is ook heel leuk. En het is, maar het vraagt veel van je. En ik denk dat vooral mensen in de kunstensector zijn toch. Ja, je, ben, je staat vaak open voor, voor inspiratie, voor dingen. En je moet ook de tijd hebben om te reflecteren van wat het met je doet en wat je daarmee wil. En je ja, tijd om het gewoon om uh, tot rust te komen. En dat vind ik wel belangrijk. Maar ja, het is, weet je, het is altijd zo moeilijk om dingen te gaan vergelijken. Om mensen te vergelijken. Dus ik, ik, ik en de echt... liefde. Is er tijd voor een, een grote <laughs> meeslepende sleep, liefde? Vroeg zij op de valreep. Ah, oh ja, ja daar, kan, daar is altijd tijd voor. Oké, okay, heel fijn. Dat doet, mij, <laughs> dat doet mij goed. Ik win het Wendt. Ik wens jou het allerbeste. Beschrijf ondertussen de tegel. Oh, ja. Dan meld ik even dat zo dadelijk op deze zender. Twee dingen te horen is vanwege de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zijn er deze week veel. Veel Amerikaanse, Nederlands en Nederlandse Amerikanen te gast in uh, twee dingen. Alice de Bruin praat vandaag bijvoorbeeld met Frederik van der Wal. U weet wel, fotomodel, zakenvrouw en eigenaar van een bloemenmerk. Ze woont inmiddels al 27 jaar in New York en ze heeft veel ups en downs meegemaakt en zal daar van alles over vertellen. Ja. Zo dadelijk aan Alice de Bruin in Twee Dingen. En wat staat er op de tegel? Ja, ik, ik had het dus helemaal niet heel op. Snel. Uh, music is a miniature, is een spreuk van Kaan. Is a miniature of the harmony of the universe. Hij is mooi. Dank je wel en heel veel plezier. Dank je wel. Dank mevrouw Wendink. Dit was aflevering 2500.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 Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Zoals u weet